Goedenavond lieve mensen, goedenavond allemaal. Uh, mijn naam is Yvonne hagenaar Ratelband. En ook nu weer hartelijk dank dat je ervoor gekozen hebt om hiernaar te luisteren, naar deze lezing, meditatie, te luisteren. Um, ik ben wie ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met de anderen delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en dan zou ik je willen verzoeken, maak, maak weer de verbinding met het licht en adem daar rustig bij. <kijf> misschien, misschien ben je nog een beetje druk van de dag. Nou, ik eigenlijk ook, want kom net aangerend en ja, schrijft dan de tijd op en eh, verbindt met, eh, ja, met de computer die het opneemt. En dan heb je toch nog een hele hoop gedachten die eigenlijk min of meer aan je vastzitten. Dus kijk eens even of je dat met een ademhaling van je af kunt halen. Heel rustig door je voeten naast elkaar op de grond te zetten, rustig in te ademen, houd die adem even vast en adem rustig uit en blijf dat gewoon even zo rustig doen. Hè? Dus zes hartslagen, inademen, even vasthouden en rustig weer uitademen. Denk in de tussentijd eens aan de zon, zie de grote zon voor je, of een lamp of een licht. En zie dat je zelf ook zo'n groot licht in je hebt zitten. Eventjes ietsje een stukje boven je navel. en Verbind die zon, of visualiseer de zon, met het licht dat jij zelf bent. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En als je dat een paar maal gedaan hebt, dan word je vanzelf wat rustiger. Dan voel je als je dat wilt. Dat kun je voelen. <tossimus> Het hoeft niet per se. Eh, dat je het voelt. Als, het, als je het niet voelt, werkt het toch. Maar dan voel je toch dat die zonnevlecht zich opent. En dan voel je dat je deel uitmaakt van de energie die in ieder mens zit. Voel die verbinding binnenin jezelf. En voel dat je bij die innerlijke wijsheid kunt. Dat je erbij kunt komen. Je hebt misschien naar al mijn lezingen geluisterd. En dan weet je dat als je stil, heel stil bent en naar jezelf luistert. En voorbij gaat aan je problemen. Maar stil in jezelf luistert. Je de oplossingen voor je problemen naar boven kunt halen. Je kunt ze horen. En je weet het eigenlijk zelf heel goed. Velen zitten op dit moment zo emotioneel vast dat je misschien ook wel kwaad bent op alles om je heen. En misschien ook wel zelfs kwaad op de God die binnen in jouzelf. Heel stil zitten wachten tot je daar naartoe komt. Maar ja, daar, ben, daar ben je kwaad op, want dat wat jij wilde, kwam niet, ging niet, gebeurde niet. En ja, hoe ga je daarmee om? Je weet eigenlijk alles, maar je weet helemaal niets, zo voel je. Verwarrende situatie. Verdrietig zou ik vooral willen zeggen. Verdrietig niet alleen voor de mensen om je heen die jou zo graag gelukkig zien, maar vooral verdrietig voor de ziel die jij bent. Alhoewel je niet helemaal precies weet. Wie die ziel binnen in jou zelf nu eigenlijk is, denk je misschien nu wel dat je dat, dan, dat je dat dan gehoord hebt, dat het niet jou zelf is, want je krijgt niet waar je op had gehoopt, je krijgt niet wat je verwacht had. Je krijgt niets waarvoor je gemediteerd had, terwijl je het allemaal zo precies wist, maar het werkt nu niet. Het werkt in mijn geval niet, zeg je misschien wel. Dat zeg je allemaal misschien en zo denk je misschien ook dat het bij jou niet werkt, helaas. voorlopig zit je daardoor in een vervelende situatie. Je, je hebt alle vertrouwen in, dat, in die ziel van jezelf gelegd en in het goddelijke, maar het werkt niet. Bij jou werkt het niet. Ja, voorlopig zit je dan in een hele vervelende situatie. Je wilt zo graag iets horen. Dat je er bijna kwaaig van wordt. En dan krijg je helemaal niets meer te horen. En je hebt op de een of andere manier niet door dat je dan ook stilstaat. En misschien denk je wel dat alles tegen je is. En toch weet je wel met je verstand dat niet iedereen tegen je is. Maar... Dan komt er toch een heel verhaal om je gelijk te krijgen, want je gelijk wil je tot iedere prijs hebben en krijgen. Want ja, je doet toch alles wat je moet doen? Je mediteert, je mediteert je suf en je doet van alles, maar het helpt niet. Je, je kent zelfs de volgorde van de juiste woorden. Je weet hoe het werkt, maar het helpt niet. Niet. Het is een voortdurende wirwar van denken in je hoofd, dat begint met de woorden: ja, maar. En je volgt toch werkelijk alles op waar mensen met inzicht het erover hebben, maar toch helpt het bij jou. Niet. Het werkt niet bij jou. En je weet ook nog met je hersens dat je niets moet verwachten. Dus je hebt besloten met je hersens, want je weet dat dat goed is, dat je dan ook niets verwacht. Ik doe het toch allemaal goed. Ik weet hoe het werkt. Weet je dat ik niks moet verwachten? Nou, ik verwacht ook niks. Je kijkt en je bent pss, op, ontzettend boos. Je kunt het niet met de rust en de innerlijke kalmte doen, maar wel het nadenken dus, maar wel met een ja, maar wel, wel degelijke neidigheid in jezelf. Een neidigheid, en, een woestheid, waar je eigenlijk niet naar kijkt, maar die je maar moeilijk los kunt laten. Er komt nog wat bij, want je bent bang dat als je dat ook nog eens een keer gaat loslaten, je helemaal niets meer hebt. Je weet het allemaal met de intelligentie, met de hersens die je hebt. Maar, ja, dat is ook een maar, je denkt jouw gevoelsleven de baas te zijn... Door op jouw manier intelligent, rationeel te denken. Nou, misschien zeg je wel helder te denken. Want je kunt natuurlijk zeer goed uit je woorden komen. Daar heb je veel andere mee, vele anderen mee voor de gek gehouden. En vooral jezelf. Je hebt de anderen mee gemanipuleerd. Maar vooral jezelf. En je had het wellicht niet allemaal zo in de gaten. Maar als er dan ook iemand was die dat wel in de gaten had, wilde je die persoon de mond snoeren. Die mocht niks zeggen. Maar jij wist het werkelijk allemaal veel beter. Jij manipuleren, hoe kom je erbij, dat zeg je dan. Maar je mag het allemaal zeker en allemaal beter weten, dat mag hoor. Maar nu zit je met de gebakken peren en sta je tegen een muur. Je bent zelf tegen een muur gebotst en dat niet alleen, er staat een muur om je heen, om je ziel heen. Want je ziel beschermt zichzelf door die muur op te trekken tussen jouw ego-denken en het goddelijke denken. Niets helpt en hoe je ook praat en hoe je ook denkt. Jij staat vast, jij weet het. Jij zegt het en het is natuurlijk allemaal nooit jouw schuld, maar altijd de schuld van de ander. In dit geval de schuld van het universum dat ze niet doen wat jij al die keren nou wel doet: mediteren. Maar ja, nou ja. <totstuken> nou ja. Je hebt nu door dat het niet de schuld van de ander mag zijn, want dat weet je. Met je rationele denken. Je hebt je hersens gebruikt, want je weet immers dat dat niet al te net is om anderen de schuld te gaan geven van jou, nou mag ik het noemen, falen. Dus je zegt dat je weet dat anderen niet de schuld hebben, maar jijzelf. En dan kom, kom je natuurlijk met een prachtige, droevige gebeurtenis om je gelijk te bewijzen en te laten zien dat het universum het niet goed met jou voor heeft. Jij weet het echt veel beter, kijk maar. En je hebt toch gelijk. Mijn lieve mens, je zit vast in alles. Je staat stil. En dat komt niet doordat je geen vertrouwen hebt. Dat komt niet omdat je verwachtingen te hoog gespannen waren. Want je wist hoe je moest denken. En dat forceer je jezelf dan ook. Wellicht ben je een meester in het mediteren. En je kunt dat wellicht als geen ander. Urenlang stilzitten, daarmee in slaap vallen. Maar het helpt allemaal niet. En je wordt er wanhopig van. Je bent kwaad, je bent verdrietig. Je bent bovenal verscheurd in jezelf, en je wenst. Nee, je eist een oplossing, en je schreeuwt het. Misschien herken je ook hierin, of misschien wel iemand anders, maar heb je hier ook een beetje last van, dat je het eigenlijk wilt opgeven, want ja, die mensen zeggen dat wel allemaal zo, maar is dat wel allemaal waar? Ik geloof er allemaal niks meer van. Ja, dat is iets waar veel mensen mee te kampen hebben. En dan... Wat er ook gebeurt, je gaat, ik heb het niet steeds over één persoon, hoor maar, <tok> zo in het algemeen. Je gaat naar veel mensen die, je, die jou zouden kunnen raden. En die zegt dit en die zegt dat en allemaal zeggen ze wat anders. Je hebt er ook wel wat aan, want ieder zegt wat vanuit het eigen bewustzijn. En wat dat betreft ben je al verder geholpen, steeds weer. Maar als jij meer wilt, en het hoort niet echt tot jouw trilling, wat je steeds hoort. Soms zeggen mensen wel eens, ah, oh, die zul je tegenkomen, dan zul je dat tegenkomen, en als je dat en dat doet, dan zou je leven veranderen, maar dan moet je wel, als je dit en als je dat dat kun je allemaal doen, of niet, dat je wacht, dat je werkelijk iemand tegenkomt met zoveel liefde voor jou, die ziet waar jouw pijn zit en die je niet veroordeelt. Heel weinig mensen, echt weinig mensen. Kijken naar de liefde, de werkelijke liefde met een hoofdletter, die ze voor jou kunnen opbrengen. Om te zien wat er werkelijk aan de hand is, om te zien wat er werkelijk gezien wordt. Een wanhopige man, een wanhopige vrouw. Nogal wie dus, hoor ik wel eens zeggen. Dat kun je wel zien, ja, dat kun je wel zien. Maar je kunt ook verder kijken. En in die liefde kun je nog verder kijken. Er komt niet eens de gedachte op. oh jee, die moet ik helpen. Of, um, uh, nou, ik zal maar dit zeggen, of ik zeg dit, of ik zie dat om hem heen. En daar ga ik dus nu op in. Maar het kunnen ook zielen zijn die oniemand is die een bescherming daarbij zijn, of wat het dan ook is. Maar die liefde, die liefde van iemand die nou werkelijk naar jou kijkt, die liefde die jou omarmt, die binnen, binnen in jou kijkt, die liefde, die ziet hoe jij leidt. die ziet hoe werkelijk wanhopig jij je voelt. Want het is eenvoudig voor die liefde van die persoon, om daarin te kijken. Die kan er werkelijk helder in kijken, want hij of zij heeft het zelf ook allemaal meegemaakt niets is diegene vreemd. Hij kent alle hersenspinsels en alle geniebige gedachten hierover. Om maar vooral niet eerlijk tegenover jezelf te zijn. Die liefde die dat inderdaad zelf ook allemaal heeft meegemaakt. En daarom ook zo goed voelt en ziet en werkelijk weet hoe jij je voelt. Die kan je dan ook de weg wijzen. Die kan je de weg wijzen in de voetstappen die al voor jou klaar liggen. De voetstappen die neergelegd zijn door de God in jou. Je hoeft er alleen maar jouw voeten in te zetten. Het is al klaar, maar zie je het? Je kunt het niet zien omdat je kwaad bent, omdat je wanhopig bent en noem maar op. Je krijgt die voetstappen pas te zien als je zelf... Die muur wegtrekt, dat onzichtbare gordijn, die mist laat optrekken. Die liefde dus, die die voetstappen voor jou neergelegd heeft, en die jou dan ook de weg kan wijzen. Maar die terugtreedt, omdat je het zelf dient te doen. uit respect, uit respect voor jou, uit liefde omdat je het zelf dient te doen. Anders zul je er niet van leren, dan zou je doen wat een ander zegt en je zou er niets van leren. Je zou in no time weer dezelfde fouten maken. Het gaat immers niet om diegene die raad geeft. Het gaat om de mens die intens wanhopig is, maar waarvan je het soms aan de buitenkant niet kunt zien. Hoe kom je van die maskers af? Hoe kom je van die illusie af? Die jou beletten om je werkelijke zelf te zijn? Hoe kom je van die maskers af? Hoe kom je van jouw illusie af? Hoe kom je van jouw maskers af? En hoe word je nu die werkelijke zelf? waar het altijd over gaat. En het kan, het kan met enkele eenvoudige woorden gezegd worden. Waar het niet dat je nu besloten hebt om in de schuld te gaan zitten. Want dan komt alle aandacht ook weer zo lekker terug bij jezelf. Die aandacht heb je nodig, denk je, van anderen, om jezelf heel te voelen, terwijl je weet dat je dat op dit moment niet bent. Je voelt je leeg van binnen, omdat je de volgende stap hebt gezet, het schuldig voelen. En daar kun je dus in blijven als je dat wilt, dan mag je rustig doen. En ja, wat gaat er dan weer gebeuren? Nou, je weet het wel, hè? eten, hevig snoepen, chocolade eten, nou, veel op je bordje scheppen. En hoor je jezelf zeggen, kan ik er wat aan doen? En het zo weer lekker laten. Want jij voelt je schuldig en jij bent het slachtoffer. En dat wat je allemaal verkeerd hebt gedaan, zoals je dat zegt, is nu allemaal jouw schuld. Wat wil je horen? Ja, dat is zo. Wat wil je verder horen? Och nee hoor, daar kon jij toch allemaal niets aan doen? Wat wil je horen? Maar dat is helemaal niet jouw schuld, dat is de schuld van... En dan komen er een aantal namen en omstandigheden. Het lijkt heel lekker om zo in je eigen slachtofferrol te gaan zitten. En dan heb je ook nog vreselijk medelijden met jezelf. En dan heb je altijd de keus om daar helemaal in te gaan zitten. En je volledig zielig te gaan voelen. En dan denk je dat je nu voelt, want je weet dat je alles rationeel dacht. Nu voel je, denk je. En het voelt waarachter nog lekker ook om in je slachtofferrol te blijven zitten. Nou, er zijn veel mensen om je heen die je graag aanhoren en die met je meepraten, die daar misschien ook in zitten. En die op die manier ook proberen om uit hun slachtofferrol te komen. Denk je dat daar liefde met een hoofdletter, Zit. waar werkelijke liefde in zit is dat er iemand tegen jou zegt en je zou het op kunnen brengen om nu te luisteren dus dat iemand tegen je zegt ga rustig je gang als jij je schuldig wilt voeren, voelen als dat het is wat jij wilt nou doe als jij zo graag in je slachtofferrol wilt zitten, ga rust, ga gerust je gang. Neem daar je tijd voor en denk erover na dat het jouw eigen vrije wil is om daarin te blijven zitten. Of niet? Want er komt een moment dat je zelf weet, diep van binnen weet, dat als je doorgaat met je slachtofferrol, je eindeloos kunt vallen. Die glijbaan naar beneden is zonder handvat en de weg naar af is zo gemaakt. Dat weet je, dat voel je binnen jezelf. En dat is je ziel die je dat duidelijk wil maken. En voor ieder mens geldt dat. Maar wil je het ook horen of vind je je eigen ego belangrijker dan het licht dat jij bent, dat de ziel is die jij bent? Het is niet meer dan een keuze, zoals je zo vaak hebt kunnen horen. Je bent niet schuldig aan de dingen die je ooit gedaan hebt gedacht Of ooit besloten hebt. Op dat moment vond jij het het allerbeste in je leven. En je besloot met alles in zelf dat het zo wat het dan ook was, dat het zo ook moest gebeuren. Je wist niet beter. En wellicht wilde je ook niet naar anderen luisteren. Zo vervuld was je van je eigen goed doordachte gelijk. Daar is niets mis mee. Maar dat kan 10, 20, 25 jaar geleden zijn. Misschien wat korter. Wat toen de waarheid leek, kan nu in deze tijd, op dit moment, geheel anders zijn. Ben je daar dan schuldig aan? Natuurlijk niet. Je wist niet beter. Omstandigheden kunnen veranderen, mensen veranderen, inzichten komen erbij. Inzichten in dat wat je ooit besloten had. En nu zie je dat alles wellicht anders is dan een jaar of wat geleden. En zo gaat dat nu eenmaal in het leven. En soms zijn er anderen meegemoeid en soms zijn anderen daar dan het slachtoffer van. Slachtoffer of hebben destijds geen rol kunnen spelen in de beslissingen die jij ooit genomen hebt. Daar is niets mis mee. Het waren beslissingen die jij destijds wellicht ook in alle liefde besloten had. Dat moment van de tijd, in de tijd, was juist en je had er goed over nagedacht en je liet anderen van jouw gedachten weten. Nu, na zoveel jaren, ligt het anders. En zou je als je nu die beslissingen van wel eer moest nemen, anders besluiten? Ja, zo gaat dat nu eenmaal in het leven. Het goede in het leven is wel dat je alles altijd opnieuw kunt doen. Een besluit van destijds is wellicht nooit meer terug te halen, maar je kunt altijd opnieuw beginnen met een andere beslissing. Als je dat verkeerd vond wat je ooit besloten had. De God in jou zal je nooit veroordelen. Je ziel zal je nooit veroordelen. Die heeft jou allang vergeven voor wat je dan ook dacht, deed of besloot. Daar zit liefde in. Daar zit verandering in. Er is niets mis mee om terug te komen op een eerdere beslissing. Het getuigt juist van een juist inzicht om te erkennen dat de beslissing van welheer van destijds toch niet zo'n goede beslissing was, was geweest. Dat je nu misschien over jezelf heen moet komen om dat te erkennen. En dat het nu niet meer teruggedraaid kan worden, maar dat je toch op een andere wijze weer verder wilt gaan en dat je toch op je besluit terug wilt komen. Het besluit van wel eer. En wie zal het zeggen? Misschien is het wel zo dat het juist was wat je destijds besloten had, dat het juist was om het nu en dus nu op dit moment op een andere wijze te doen, wat het ook was en wat het ook is. Voorlopig is het zo dat je dat vanaf hier nu niet kunt zien omdat je jezelf volledig schuldig hebt neergezet. Maar nooit is iemand schuldig. Hou van jezelf. daar ligt de kern. Hè? Omstandigheden kunnen totaal veranderd zijn. En de beslissing van ooit is misschien wel, hoe dan ook, uit misschien wel onkundige komen. Hoe goed erover nagedacht was. Ben je daarop schuldig? Als je iets niet helemaal wist, ooit... Kun je daarover nadenken? Je wist het niet. Dan ben je onwetend. Je kunt jezelf niet kwalijk nemen dat je het toen niet volledig wist en wat je nu wel weet. Omdat je op dat moment in het verleden niet de totale inzichten had die je nu op dit moment wel hebt weliswaar ook niet totaal, maar toch een paar stapjes verder in je bewustzijn bent dan destijds. En zo gaat dat nu eenmaal in een leven hier op aarde. Inderdaad, jezelf vergeven is het allermoeilijkste wat er bestaat, Om over jezelf, en vooral in dit geval om over jezelf heen te komen, jezelf te vergeven, omdat je denkt dat je alles verkeerd gedaan hebt, ja dat is moeilijk. Want je had het niet verkeerd gedaan, je had het hoogstens anders kunnen doen, maar je kon het niet anders doen omdat je het toen niet wist. Je had de kennis van nu nog niet. Nu zie je ook hoe vergaande het is als je een beslissing neemt die een andere kant op gegaan is ooit. Daar ben je ook verantwoordelijk voor. Daarom die je jezelf te vergeven. Nu is er het, zoals dat heet, het voortschrijdend inzicht. Maar als je hier over nadenkt, dan zie je dat er een vorm van egoïsme zit in het denken, dat je overal schuldig aan bent. Je trekt dan alles naar je toe, hè. En er wordt uitsluitend nog over jou nagedacht en over jou gesproken. Het onderwerp zelf is eigenlijk niet zozeer belangrijk. Maar dat jij jezelf schuldig voelt en daar ook helemaal in zit. En je, dat je jezelf naar beneden drukt. Maar weet je, het gaat niet om jouw ego. Het gaat erom... Dat jij meegaat in de verandering, in een andere wijze van denken, in een andere wijze van beslissingen nemen. En ook daar de verantwoording voor neemt. Dan is het maar zo, dat je ooit een andere beslissing had kunnen nemen, maar je deed het niet. Dan is het maar zo. <lacht> dan is het maar zo dat je daar anderen mee hebt meegenomen. Dat valt niet meer te veranderen. Maar je kunt altijd op ieder moment de verandering maken en het vorige ongedaan maken. Er zit geen toeval in en de dingen gaan zoals ze gaan. Vanuit het. Er is geen toeval. Hè? En de dingen gaan zoals, zoals ze gaan. Vanuit het bewustzijn van dat moment worden er beslissingen genomen. Want het zou niet juist zijn. Het, het zou juist onredelijk zijn om jezelf of, desnoods, anderen te bekritiseren dat het anders had. Gemoeten. De dingen gaan zoals ze gingen. Vanuit het bewustzijn van dat moment. De mens was onkundig en onwetend van verdere vormen. En dacht dat hij het goed deed met. Alle gevoel binnenin zichzelf. Dat het ook anders kon, daar kon die mens op dat moment niet bij. Ook al had hij het gehoord van anderen. En is hij daarom schuldig? dat zou toch volslagen eigenaardig zijn? Zo zou je een kind dat in de derde klas zit, ja, ik zit nog met, eh, met klassen en niet met groepen, eh, schuldig laten zijn, eh, als het de oplossing van een vraagstuk uit de zesde klas niet zou weten, dat het een antwoord zou geven en voor dat moment, nou, zou het wel goed zijn, maar die zou er na drie jaar achter komen dat het antwoord niet goed was. Dat zou toch te gek voor woorden zijn. Alles in de ontwikkeling, ook in de ontwikkeling van het heelal, van het universum, van de aarde, van onszelf, heeft zijn eigen plek, zijn eigen tijd nodig. En het is juist dat voortschrijdend inzicht dat maakt dat je verandert. Die gedachten komen dan juist in die kracht van de verandering terecht. Oké. Okay. Ook jij komt in de kracht van verandering terecht, de kracht van het denken, de kracht om met de verandering in een nieuwe, nieuwe richting te gaan. En nu kun je op dit moment, net zoals je dat toen zag, nog niet helemaal bekijken of het juist is of niet. En ook daarvoor dien je de verantwoording te nemen. Want je kunt er niets aan doen dat je nog niet op de top staat. Je bent bezig, stapje voor stapje. En je kunt daar niet in één stap zijn, dat kan niet. Dan zou je een heleboel overslaan wat je dan nog moet begrijpen. Je kunt niet zonder die tussenliggende kennis, het volslagen, onmogelijk. Ik hoop dat je het een beetje begrijpt en dat je je niet met alle geweld schuldig wilt blijven voelen en het slachtoffer wilt zijn van je eigen onkunde, onwetendheid van destijds. Maar als je het wilt, moet je dat vooral doen. Je zou ook kunnen overwegen om er op een andere wijze dus over na te denken, zoals je dat net gehoord bent. Door uit dat gepriegel in je hersenen te stappen. En je de liefde van je ziel binnen in jezelf te laten opkomen. Door simpelweg je te verbinden met het licht. En niet te denken, dat heb ik al gedaan. En niet te denken, nou, helpt niet. En niet te denken, dat jij een uitzondering bent. Dat licht dat is een verbinding met jezelf. En dat licht is uit de allerhoogste sferen. Die verbinding maak je met je eigen licht. En misschien zou je dat eens dus in jezelf kunnen laten opkomen, om binnen de redelijkheid te gaan nadenken over wat je net gehoord hebt. Herken en herken dat, dan voel je wie je werkelijk bent en laat je dat wat je werkelijk zelf bent, het werkelijke zelf, echt niet meer los. Dan kijk je naar dat stoffelijke denken, dat je maar al te graag wilt vasthouden. In het arme, tierige, kleine, slachtoffergevoel denken. En dan beslis je wat anders. Dan begrijp je waarop je dacht, zoals je destijds dacht. En dat je daaraan nooit schuldig bent. Net zoals de ander ook nooit schuldig is. Ben jij ook nooit schuldig, want je wist niet beter. Dan besluit je om uit die verwarring van denken te stappen en je denken op je ziel te leggen en zo die goddelijke heelmaking binnen in jezelf te laten plaatsvinden. Dat brengt je tot een totaal ander gevoel. Een goed gevoel over jezelf. Zie je dat het een totaal ander gevoel is dan het miserabele, verdrietige gevoel dat je me al te graag wilde vasthouden. En dat je wil laten denken dat dat het leven is. Dat het jou niet gunt om bij je ziel te komen en in je ziel te voelen. Kom terug in je ziel. En het is zoals altijd. Jij bepaalt. Jij mag en jij kunt beslissen waaraan jij je krachten waaraan en waarin jij je krachten wilt, wilt leggen. Waaraan jij je denken aan wilt besteden. Het zou toch zomaar kunnen zijn dat je misschien wel tot nu toe hebt geluisterd. En gelukkig zou ik zeggen, daar is moed voor nodig. Er is moed voor nodig om jezelf aan te pakken. En dan jezelf te veranderen. Om in die kracht van verandering mee te gaan. Er is moed voor nodig om vooral naar het begin van deze lezing, deze meditatie, te gaan en te blijven luisteren. En tot aan hier te luisteren. En de opdracht aan jezelf te geven, om jezelf bij je nekvel te grijpen. Wie moet het anders doen? Doe dat voor je. Alleen jij bent voor jezelf verantwoordelijk. Niemand anders. Jij bent zo krachtig in jezelf. Dat is wat je werkelijk bent. En gebruik die kracht. Dat denken, dat piekerige denken, heb je maar tijdelijk. Om al die ervaringen mee te maken. Die je nodig hebt om terug te komen in het goddelijke dat je zelf bent. Dan heb je het begrepen. En dan zeg je later, goh, ben blij dat ik dat toch allemaal heb meegemaakt, want... Nu weet ik hoe die weg is. Nu weet ik hoe je terug moet komen bij jezelf. En nu ga ik dat aan anderen ook vertellen. En dat is wat je dan graag wilt. Je hebt het zelf meegemaakt. Je kent de pijn van de ander. En wij mensen houden zoveel van elkaar. We zijn juist heel goed en liefhebbend naar elkaar toe. We willen, en we zijn altijd in staat. Om de ander te helpen. Maar de ander dient het wel zelf te doen. Je kunt een richting aangeven. Maar meer kun je niet doen. Nou, misschien een keer naar deze le lezing laten luisteren. Maar het is allemaal eigen wil. Nou, hele lieve mensen, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik zeg... ...lieve mensen, want ik las laatst ergens dat... nou ja, dat was gewoon wat ik losroef van iemand anders... ...die zei, ja, er zit een betutteling als je dat zegt. Dat ging niet over, over mijn lezingen hoor. Toen dacht ik, oh, o jee, voelen mensen dat zo... ...dat er een betutteling in kan zitten. Nou, dat is zeker niet mijn bedoeling hoor. Maar goed, dat hoef ik niet eens te zeggen. Ik vind het gewoon, lieve mensen, want ik hou gewoon van iedereen. En ik gun het iedereen dat iedereen dat ook heeft... Dat is alles eigenlijk. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. En mocht je nog eens een keer naar uh, deze lezing willen, willen luisteren, nou, die is dan de hele week op, uh, op de zender. En uh, daarna kun je hem horen op uh, ykra.nl en dizlangein.nl. Ja, en ik uh, vind vragen hartstikke leuk hoor. En uh, je krijgt daar. Bijna altijd, misschien vergeet ik er wel eens eentje, ik hoop het niet, maar dan hoop ik dat je het in deze lezing hoort. Je krijgt dus altijd antwoord. Of je hoort het in deze lezing. Nogmaals, tot ziens en graag tot volgende week. Dag! Oh ja, en natuurlijk nog een heerlijke week, hè? <laughs> Dag!